the uh 2025 NATO Summit. En verslaggever Ardi Stemmerding zat ook in de zaal. Ja, dat was toch wel een uh, belangrijk moment. Rutte had het geluk dat uh, twee minuten voordat zijn persconferentie begon... ongeveer de bevestiging uit Amerika kwam dat Trump erbij zal zijn morgen. Zal hij ongetwijfeld heel blij mee zijn. En ja, uh, verder was het voor Rutte natuurlijk toch echt de aftrap. Hè? Die persconferentie voor die top van uh, de komende dagen. Bomvolle grote perszaal die we de komende dagen heel veel op televisie zullen zien. Rutte nam tijdens de persconferentie alvast een voorschot... Op wat er tijdens de top zal worden afgesproken. Zo komen NAVO-landen met veel meer geld voor luchtafweersystemen... tanks en panzervoertuigen. En verwacht wordt dat alle leden hun defensieuitgaven... zullen verhogen van 2 naar 5 procent. Zelensky, de president van Oekraïne, komt morgen naar de Tweede Kamer. Hij was uitgenodigd door de Kamer en nu is duidelijk geworden dat hij de Kamerleden morgen gaat toespreken. Hij is dan al in Nederland voor de NAVO-top. Samen met Quincy Promes heeft Dubai ook een verdachte bankier aan Nederland uitgeleverd. De twee zaten vrijdag in hetzelfde vliegtuig. De bankier is een Libanese Nederlander van 44. Die wordt verdacht van het wegsluizen van crimineel geld. Volgens het OM gaat het om miljoenen en was hij ook betrokken bij drugshandel. Zijn zaak staat trouwens volledig los van die van Promes. Die voetballer moet nog ruim zeven jaar cel uitzitten... voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. En in Rotterdam is een man bevrijd uit een ondergrondse vuilcontainer. Hij was er ingeklommen om een vrouw te helpen... die er per ongeluk iets in had laten vallen. De brandweer heeft de container omhoog laten takelen... en de man is er met vuilniszakken en al uitgevallen op de stoep. Hij hield er niets aan over. Buren hebben het vuilnis opgeruimd... en de bezittingen van die vrouw zijn niet gevonden. Het weer vanavond en vannacht gaat de wind wat liggen. Het komt af tot een graad of 13. Morgen is het bewolkt op veel plekken. In het zuiden is er wel wat zon. Daar een graad of 25. Op andere plekken maximaal 19 graden. ...zit je in het theater de liefde... ...en het andere moment zit je weer gewoon achter de microfoon... ...of sta je beter gezegd achter de microfoon... ...jaap Koper, want uh, dit is uh, Alternative FM... ...van donderdag 19 juni... ...geen live optreden vandaag... ...en wel straks een studiogast... ...en dat is Staak... ...die gaat wat uh, vertellen over zijn album... ...wat hij veel eerder dit jaar heeft uitgebracht... Uh, ...en dat album dat heet relatief... ...straks tussen 8 en 9... ...gaan we daar uh, wel wat aandacht aan besteden... ...dus dat uh, gaan we straks doen... Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek in dit uur en daar trapten we mee af, want ik heb het beloofd. Vandaag op mijn eigen social media, uh, op mijn eigen profiel dan, in ieder geval op Facebook. Daar heb ik het gezegd. Ik start met een nummer van Alaska en ik stap, uh, stop er ook mee. Stap? Nee. Ik stop er dus ook mee, uh, deze uitzending dan. Wat betreft het einde... De aftrap was uh, in res en dat heeft ook uh, weer een aanleiding. Want de heren maakten afgelopen week wereldkundig... dat zij op 10 oktober een optreden gaan doen in de Piers in Volendam. En dat is wel een hele lange tijd geleden dat uh, Alaska een optreden heeft uh, gegeven. Maar ze hebben ook wel een aanleiding toe... want ze willen graag het nieuwe geluid uh, van wat zij hebben gemaakt... laten horen aan het publiek en wat kun je dat beter doen... ...in de plaats waar de band eigenlijk ook is geboren en ontstaan. En dat is in Volendam. Dat is de reden. En twee tracks van het album Prospero... ...want dat is dan weer een, een verhaal wat ik dan hier vandaag heb beloofd. En e Res is de openingsnummer van dat album. En straks, uh, helemaal aan het eind, hoor je bordjes. Dus dat is een beetje... Uh, wat betreft uh, de belofte die ik aan het uh, inlossen. Er zitten nog meer Volendamse dingen in. Dus geen zorgen voor mensen die het andere geluid van Volendam een beetje omarmen. Maar we hebben natuurlijk ook in dit uur nog een gesprek met Cézanne En achter Cézanne schuilt Puk van Biemen. Want zo heet zij voluit. En komende zaterdag gaat zij een uh, release show geven in de Vorstin. En dat heeft alles te maken met het album Sunflower Child. Daar heeft ze ook een, uh, een aanleiding uh, voor. Maar dat ga je volgens mij straks allemaal horen in het gesprek wat ik heb. En in het laatste uur, en dat is wel weer uniek, hebben we ook een gesprek. Ja, maar dat is live. Dus ik heb het niet opgenomen. Uh, dat van Cézanne wel. En live gaan we praten met Verline. En dan Verline Spiegel in dit geval met de F... Waltersans, weet je dat ook weer. Uh, Backyard uh, gaat uh, straks uh, um, gedraaid worden. Dan het gesprek en de nieuwe single die volgt. Want uh, die nieuwe single, dat is ook weer een aanleiding, want dat heeft te maken met een EP. Maar goed, je hoort het straks natuurlijk ook uit de mond van Feline zelf. Dit nummer heb ik uh, niet zo lang geleden ook al gedraaid. Het is afkomstig uit 2000, dacht ik, 22 of 23. Dat wil ik even vanaf zijn. In ieder geval heeft ze het wel laten horen tijdens haar release show in de Melkweg. En dan heb ik het over de Myrnaar Danger of Freedom. Chernobyl, accident, white berries of the ocean and airborne Fishing atoms are darting like bats. Mamas, papas, look how the sky frowns I feed myself, spitting in hot I never wanted sustenance, embraced you with my starving arms Boy and friend, I can be both, but... What looks too beautiful must be the opposite of love. The heartbreak and the nosebleed, pull the arrow out of the heel. What hurts is the healing. We are from the same. Six feet tall lieutenants acting like God only knew Darling, hold my hand Kiss me one more time And say our love will never end de elementen van uh, Bruce Springsteen en uh, Jim Steinman CQ, niet lang er niet uithaalt... dan weet ik het ook niet meer. De Cruise was dat en de Dukes of Harlem, want zo heet hij voluit. En uh, ik heb uh, me laten vertellen, dat was nog niet eens zo gek lang geleden. Ik geloof zelfs uh, een uurtje of drie geleden... dat die band inmiddels een beetje veranderd is van de samenstelling... uit de mond van Pedro zelf, want dat is uh, de grote man achter de Cruise... En dit is van vorig jaar. Toen hebben ze dat album uitgebracht. En daar staat dit uh, wonderschone nummer op. Hold My Hand. Nou, de combinatie tussen Springsteen en Jim Steinman. Ik denk dat ik niks te veel heb gezegd. Daarvoor hoorde je The Danger of Freedom van niemand minder dan de Mira. Um, als ik het dan toch heb over een beetje studenten die hebben gestudeerd... of beter gezegd, bezig zijn met de opleiding. Of echt al klaar zijn... Dat uh, heb ik het over de opleiding in Holland. Het conservatorium van Haarlem. Want daar was ik getuige van vandaag. Uh, dat in mijn andere rol. Maar goed, je weet het nooit uh, hoe het dit ook natuurlijk weer uitpakt. Voor een programma als alternatieve FM. Uh, is ook bijvoorbeeld deze band. Die hebben daar ook een duidelijke link mee. Want uh, er zitten een aantal bandleden in. Die allemaal een studie daar hebben gedaan. Dan heb ik het over de winnaars van de Rob Award van vorig jaar. 2024 was het jaar van Hunk and they just pull. Silent eyes, pulled me closer in the darkness. I swear I didn't even know her when I promised that she was a diamond in the rough, she was a fossil in the tough. That I would take her hand and hold her close to me. Kiss me again. Look in my eyes one more time Cause only you can make my darkest moments bright Say what you said Your words are nailed inside my mind Baby, you should know that you're the star I wanna see tonight good vantage of my meekness. And she was the one who gave me hope, the only girl who felt like home. She fanned the flame in me and made me come alive. Kiss me again, look in my eyes,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 Wat deed Jaam vandaag in Theater de Liefde? Dat had alles te maken met het Sneak Peek Festival. En hij was een van de, degenen die daar optrad. trad. Eh, alles heeft naar reden, want er zit natuurlijk nog een andere kantje aan dit eh, verhaal. Dat ga ik je niet benoemen, maar eh, de morele support voor Dean Presley, eh, die heeft hij vandaag. En al was het dat hij ook eerder in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf heeft eh, gezeten. En wel die van april. En toen heeft hij dit nummer ook laten horen. Maar dan in een akoestisch jasje Kiss Me Again van Dean Presley was dat. En daarvoor hoorde hij hunk. Dan nu het gesprek wat ik heb opgenomen met niemand minder dan Cezanne. En die gaat op 21 juni, dat is zaterdag, haar album presenteren. Sunflower Child. En daar staan bijvoorbeeld een aantal nummers op. En een van die nummers die bijvoorbeeld erop staan is bijvoorbeeld Sugar High... Volgens mij begin ik daarmee, en dan het gesprek wat ik met Cézanne uh, heb uh, gevoerd. En daarachter. En dan moet ik weer even kijken. Navigating Narratives, ik moet het wel goed zeggen. Die hoor je daarachter. Dus nu eerst dat ene nummer Sugar High, dan het gesprek. Navigating Narratives is het eind van alles van dat blok. Laat binnenkort haar debuutalbum uitbrengen en dat is Cézanne. Hallo. Hallo. Uh, de naam Cézanne, hoe heb jij die bedacht? Laten we daar ja. eens eerst mee beginnen. Ja, uh, uh, mijn uh, lieve ouders hebben dat bedacht. Ik, dat is mijn tweede naam namelijk. Oh, ah, dat is je tweede naam. Het is mijn tweede naam, ja. Die... En ik vond het zo'n ontzettend mooi passen als artiestennaam omdat het uh, een... Uh, Frans kunstenaar is, een schilder. Ja, ja, ja dat klopt, ja. Impressionisme, ja, ja. En impressionisme. En ik zeg altijd dat ik uh, schilder met muziek. Dus ik dacht, nou, dit is niet een betere naam dan dit. Kan ja. Uh, nu kom jij uit de buurt van Hilversum, of misschien zelfs uit Hilversum. Uh, ben jij daar nog steeds uh, ja, woonachtig? Of is dat inmiddels al al niet meer? Uh, nou, ik ben opgegroeid in Hilversum, dus uh, ja, daar uh, geboren en getogen. Mm -hmm. En uh, voor mijn studie ben ik toen naar Amsterdam uh, gegaan, maar ondertussen werk ik regelmatig ook nog in Hilversum in de filmstudio. Ik ben ah. ook naast de muzikant ook filmmaker. Aha, um, voordat we nog even over je filmmaker uh, gaan vragen. Um, altijd uh, in uh, muziek ook actief geweest tot uh, het filmmaken aan toe? Ja, altijd al. Sinds ik uh, vier ben uh, ben ik al aan het zingen en ben ik al bezig met liedjes schrijven en zelf produceren en zo. Dus dat uh, zit er voor jongs af aan, zit al in. Ja, dan, dan het album. Uh, nou ja, dat, dat wil ik nog heel even bewaren nog voordat uh, we dat album gaan bespreken. Maar dan is ook uh, even de vraag, uh, film maken. Wat, want dat wil ik het eerste eigenlijk weten. En dan het album. Uh, dat film maken, waar is die belangstelling dan van uh, vandaag gekomen? Ik denk dat het misschien ook wel te maken heeft met het feit dat mijn vader videograaf is. Mm -hmm. videograaf is. Um, en Dus ik ben er al vroeg mee in contact gekomen. Um, en toen ik een jaar of vijftien was, toen kregen we van die schoolprojecten opdrachten. Uh, dat we zelf films gingen maken. En ja, ik ging dan gewoon all out. Ik was dagenlang aan het filmen en editen en ik had echt... Ik kon al helemaal in zo'n hyperfocus terechtkomen. Toen dacht ik, ja, dit is wel echt iets voor mij. Dit vind ik super vet. Ja. Maar het ging wel altijd over het maken. Ik vond dat altijd, altijd het allerleukste gedeelte ervan. Ja, uh, en dan de muziek. Uh, heb je dan ook iets met filmmuziek? Ja, zeker. Zeker, ik hou van filmmuziek. Mijn favoriete uh, componist voor filmmuziek is uh, Joey Saishi. Mm -hmm. Hij componeert eigenlijk alle films van Hayao Miyazaki. Dat is een uh, Japanse regisseur van Studio Ghibli. En die maakt echt prachtige animatiefilms, Japanse animatiefilms. En daar ben ik enorm fan van, heel dromerig. Ja, uh, dan, uh, ja dan kom je uit, uiteindelijk dan toch op die muziek. Ik uh, okay. deed het even met vele omwegen, maar ik uh, moest even de logische opbouw van het, van het gesprek even doen. En ja. uh, dan dat uh, verhaal Sunflower. Ja, Sunflower Child he, was dat toch? Ja, klopt. Ja. Uh, la Laat ik eerst even de titel. Want uh, hoe ben jij aan die titel gekomen? Child um, gaat eigenlijk over dus het uh, innerlijke kind um, hervinden. Terug terugkeren er naartoe. En waarom dan Sunflower Child? Nou, is zonnebloemen zijn toch een hele mooie, heel mooi symbool voor het volgen van het licht van de zon. Ook al kan het soms donker voelen. Altijd met het, met het koppie gericht richting de zon. Mm. Dus vandaar, uh, ja, Sunflower Child gaat eigenlijk uh, over um, bewegen door moeilijke, donkere tijden. En um, vanuit door die reis heen terugkeren naar het innerlijke kind. Naar het kind dat vrolijk is en speels en jachtheid die eigenlijk in iedereen ook zit, die creativiteit en fantasie. Uh, en vandaar dus floor ja, dan Floortalk. Ja, dan klink ik uh, een beetje als een soortement van Matthijs van Nieuwkerk. Ja, ik weet niet of je die naam ooit uh, wel uh, wat heeft gezegd. Maar wat was, wat was jij dan voor een kind uh, vroeger? Ik was uh, een uh, gek heksenkind. <laughs> ik ging lekker met mijn Harry Potter kostuum naar school toe en ja. ik had een uh, een varkentje als huisdier en ik had helemaal een hele grote fantasie die ik nog steeds heb ja. en waardoor ik mezelf soms wat onbedoeld buiten de groep zette helaas en daardoor ook wat pestgedrag is geweest ja. en uh, dat heeft zich best wel ja uh, mij gevormd uh, en dat is ook waar het album over gaat over omgaan met um, ...moeilijke verhalen en overtuigingen die vanuit je jeugd um, kunnen ontstaan. Ja. Uh, en daardoor heen werken en dan uiteindelijk terug kunnen komen... ...bij dus wel dat vrolijke gekke heksenkindje. Ja, ja, ja. Want uh, als je dan op een gegeven moment ja, uh, pesten ...en noem maar op, hè, dan, uh, dan ben je uh, ja misschien wel het mikpunt van. Maar nu heb je dat album, is dat dan toch weer zoiets richting die pesters? Ik heb jullie toch nog wel een klein beetje te pakken. <lacht> Uh, nou, Er zit wel één nummer op waarbij ik uh, wel flink uh, boos ben. Ja. Yeah. Um, listen to that. En uh, daar zeg ik wel de lijn van: Find your own, don't bring me down. Because um, the light. Uh, you can't steal my shine because the light is inside. Dus het is niet zo per se een soort van terugpakken, als wel uh, laten zien dat ze eigenlijk nooit iets hebben van... Van mij hebben afgepakt. Ja, oké. Okay. Dus, dus uh, gewoon rechtop uh, blijven staan in de wind, zoals ooit een songfestivalliedje liedje is geweest. Ja, precies. Gewoon, dus steeds weer met je hoofd richting de zon blijven, naar het licht blijven bewegen. Ja. Ja, wat, wat, wat uh, zegt de zon voor jou dan? Uh, bijvoorbeeld op het album zelf? Um, nou, door het album heen uh, vertel ik eigenlijk, volg ik de uh, dag nacht en nachtcyclus... ...en uh, de cyclus van de zon ook... Door, ...om de aarde heen... ...van de winter naar de, naar de zomer toe... ...zo heb ik bijvoorbeeld heel bewust gekozen... ...voor 21 juni... ...voor mijn uh, albumpresentatieshow... ...omdat dat de langste dag is van het jaar... ...de meeste licht... Um, ...en we beginnen helemaal... ...in het donkerste gedeelte... ...waar het het allermoeilijkste is... ...en daar klinken de tracks ook een stuk melancholischer... ...er is meer gericht op elektronische... ...vibes en ambient sounds... Uh, ja, wat duisterder. Yeah. Uh, minder licht, minder zon. En door het album heen wil ik, uh, heb ik geprobeerd om een soort van... te visualiseren dat er de zonsopkomst is. Dus er zijn, zijn ook stukken waarbij er meer gericht is op ambient uh, geluiden. En dat je uiteindelijk het gevoel hebt dat je in die volle zon staat... met de uh, conclusie, concluderende track Sunflower Child... Dus het is echt een beweging van het donker naar het licht. Ja, ja het, het klinkt best wel eigenlijk uh, ook wel weer schilderachtig, waar je het uh, verhaal mee uh, bent begonnen. Uh, want uh, was, was die schilder eigenlijk, waar jij dus eigenlijk naar genoemd uh, bent als die tweede naam, uh, tenminste in ieder geval uh, het portret. Uh, Zit dat, dat element er dan ook in dat album, Sunflower Child? Ja, uh, zeker. Ik ben heel erg van het uh, schilderen met muziek. Um, dat zit hem dan ook in dat ik heel erg bezig ben met kleine symboliek van oké, okay, wat voor geluidje um, hoort bij, wat voor gevoel of uh, wat moet het voorstellen dat je bijvoorbeeld um, uh, de wind door de bomen hoort. Kan dan een vibrato zijn en een viool. Op die manier. Dus dat het ook heel erg beeldend. Uh, beeldende muziek is. Ja, als ik jou zo hoor, uh, is uh, muziek uh, is dan een beetje kunst en muziek moet geen kunstje worden. Ja, zeker. Ja, ja uh, waar, waar uh, zit het dan voor jou dan in, in dat opzicht? Ik denk dat dat voor mij is dat uh, ook dit album is een echt een doorwerker van emoties geweest en het legt mijn proces vast in hoe ik door bepaalde moeilijke periodes ben heen bewogen. En uh, het is allemaal super erg doorvoeld en precies zoals het voor me is geweest. Dus het is niet een soort van ik ga iets aandikken of groter maken dan het is. Um, daardoor wordt het niet een kunstje, maar is het een directe vertaling van wat er in me speelt. En dat vind ik uiteindelijk kunst. Ja, uh, Sunflower Child. Dat, dat is dan op 21 juni uh, wordt je gepresenteerd. Uh, 11 juli ga je het album uitbrengen... Uh, maar dan is natuurlijk de vraag... waar kunnen ze jou vinden op het Wereldwijde Web? Op het Wereldwijde Web kunnen ze mij op elk muziekstreamingplatform vinden. Sowieso. Mm -hmm. Ik ben ook te vinden op Instagram als je het proces wil volgen. Want ik uh, deel ook video's over hoe ik het heb gemaakt... Uh, waar de liedjes vandaan komen... Uh, kleine behind-the-scenes uh, materiaal, dus dat kan je vinden op Cezal Music. Um, en ik heb al twee singles uitgebracht uh, van Sunflower het album. En er komt vrijdag komt er een nieuwe single uit en zaterdag ook. Dus er komt heel veel uit. en al 11 juli het complete album. To make the life I want to leave. 9 uur gaat de zaal open op zaterdag 21 juni in de vorsting. En om half tien begint zij dus te spelen deze Cezanne. En inderdaad, Nera... Gating... Wat? Ik kom er niet eens uit, zeg jongens. Kom er op nou. het is Volgens mij moet ik weer even kijken gewoon in het, uh, in het systeem. Want anders kom ik er helemaal niet meer uit. Het is altijd zo'n moeilijke titel. Uh, Navigating Narratives, ja, zo was het. En daarvoor hoorde je natuurlijk het gesprek. En daarvoor natuurlijk Sugar High. Zo is het uh, geweest. We hebben nog uh, zo'n uh, kleine 20 minuten, bijna iets meer dan een kwartier. Dus dan moet nog even wat uh, gedraaid worden. En vorige week was deze manier te gast. Hij is ook nog over hier, drie dagen in de week. Maar hij is ook kunstzinnig bezig. Dit zat in de uitzending van vorige week. Ik heb het over Gerhard en Beauty Lies and All. I love the way your eyes See and look around Mesmerized by a sudden now of the heart A different point of view shiver down the spine So much beauty to be seen in the dirt that lies around And sometimes when you hang your head you'll find more beautiful things than if you were to hold your head up high Dirt the lies around. Nou, dat ja, was het dus. Ja. Uh, waar ik uh, bij geweest was de mensen die meedoen aan, of beter gezegd... de opleiding volgen aan het Conservatorium Halen. Dat is een uh, onderdeel van In Holland. En Iris Jean is er ook een van. En sterker nog, zij zit nog steeds in die opleiding. En vanavond uh, speelt zij in Melkweg als eerste headlineshow voor haar... En dan mag ze dus ook daar laten zien wat ze toe in staat is. En Got an die is een van de singles die we hebben laten horen. Bovendien is Iris Jean een van de mensen geweest die ook in de sexton Sunday Sounds te zien was geweest. En dat is alweer van, nou, al een tijdje terug, denk ik. We gaan zo'n beetje op naar het einde van dit uur. Maar we hebben er nog een paar die we willen laten horen. Bijvoorbeeld deze van Lemon, vorige week uitgebracht. music. Is my lifeline. Ik moet er nog wel even zeggen dat ik daarvoor ook nog Gerard heb laten horen met Beauty Lies and all. Uh, lemon, dus nu met Music is my lifeline. We willen dus twaalf nummers uitbrengen dit jaar. Dit was alweer single nummer 6. Want dat hebben ze zichzelf opgelegd. Dit verhaal van Lemon. Music is my life. Maar dat herinnert mij steeds dat ik nog wel een gesprek moet voeren met uh, Ralf Heesem. Want daar ben ik toch wel aan mijn stand verplicht in dat opzicht. Uh, we gaan zo'n dus beetje dit uur afsluiten. En inmiddels is de studiogast gearriveerd. Dus dat uh, is het volgende uur. Uh, daarin gaan wij het uh, natuurlijk hebben over het album... wat hij eerder dit jaar heeft uitgebracht. Uh, dat is een van uh, de onderdelen van dat uh, uur. En dan in het laatste uur komt dan nog een serieus live uh, interview... ook nog eens een keer voorbij. En dat uh, zal uh, plaatsvinden rond half tien zo'n beetje. Uh, en dat is met Veline uh, Spiegel in dit geval... En wij gaan het hebben over haar EP die morgen uitkomt. Uh, daarbij zit ook meteen een nieuwe single. Dus dat is uh, in het derde uur, het laatste uur dus. Um, dan is er nog één nummer wat ik even laat horen. Uh, ja, eigenlijk zit die toch best wel uh, regelmatig sinds het verschijnen van dat uh, van, uh, van nummer. Hier in deze uitzending. En dat is Low de Inderdaad, Dylan, zonder van als jij weer helemaal uh, complimenten zit te luisteren. Dan komt hij dan nog eventjes tot aan het eind van dit eerste uur. Hier is Nan.